Hyplify, thank you Goed uitgesproken Ninde Niet goed in wiskunde Maar leven je de breuken Jij bent niet op je plaats als een wc in de keuken Misschien ben je in je buurt of huis wel de leukste, Maar kan niet om je lachen maar met mijn vuist dus zo jeuken Breng acht rappers check hoe ik vierkant en diep juke Eén klap voor twee sta en toch driehoek Jij bent geen Kakashi, no Jij bent Kakaji, het lijkt die wilde stomach Zo so ik zie alleen maar wannabes Geef orders als er geen maar maak mijn Slep niks in hun bek en breek een nek dat ik kies. Lijst dik als domo. Jij gemaakt van een tik van mij, jij trommel. Zoet als honing, maar komt die niet bij, hommel. Elke first fris, achter pest, jij blijft rommel Let niet op die rappers omdat ze niet op mijn level zijn. Oh, kakje shit, je wil jij even gaan kennen, blijf. Maar geen Naruto weet dat Flow. Doe alleen naar al voetbal als ik hem met mijn football. Silence, Julie Lam, Siro's en Futsal Negga Hannibal, doe die rap uit Goedkoop Doe niet aan die boompeb shit nigga fuck dat kan niet met z'n gaat Elke rapper met een rug. Zijn. Ik ga met de tijd mee omdat ik niet dom ben En blijf niet underground nou omdat ik geen mol ben Mijn mixtape is creatief ja en al fun Wil je diepere shit dan wacht je op mijn album Dieper dat je klikt in een zijn eentje klaar Dan krijg je britshow nadat ze naar de hemel vaart Dit is mijn movement, Nindo niemand niemand je plannen mislukken vaker dan die van team Ik heb ieder broek aan jouw chick-sock Dat ze voor over big booty dus ik fucking. Alleen maar zijn in mijn team En het gaat goed aan stijl die jezelf met je ga niet na Deze ninja kop ik niet, ik ben te fucking ziek Genoeg flows of jitsu's voor elke fucking beat Je speelt een print maar dan ben je niet nigga Je zou het niet kunnen, je kan niet deze profiel pimpen. Een playboy, ik weet niet hoeveel hosts ik plof? Want ik zie meer fucking gaten dan een donut shop. Ik doe niet alles voor de money maar ik heb mijn procenten al ik in een ik denk niet aan host denken. So, moet jullie toch weer de flow schenken? Ik wil goed bedrag met ik ligroy in in Drenta Playboy, niemand die stopt dat G Want in bed krijg ik zelf een non-actief Ik was vroeger skeerd nigga, maar die tijden zijn al Dus Nu kan ik binnen zonder dat ik op mijn bank pas Pietjes hadden nigga bij zich als een fokker Ik ben de wereld en ze dragen me als Atlas Ik kies keurig en neuri als ik keurig kies In alle geuren en kleuren, gappie, maak ik die gurry fys Voor je het weet, ja, ben ik haar Zelf, Katrina, die weet dat ik in haar raas Ben op mijn klein, nigga, en je merkt dat ik wakker blijf je Wil niet alleen brood, no, ik wil helder bakker die man man een negatief hoe die slangen zijn Daarom kijk ik goed om mijn heavy wie nu mijn mannen zijn Al die rappers die praten over hun goons Over hun pipa is shit, money die mannen zijn fool. Er is maar één klik van ze echt die ik ken Dat zijn mijn niggas uit het zuiden, what up green gang Free F.I. Free J.J. Die wat lobby men zijn bang voor de movement maar, maar kunnen hem niet stoppen man Geen raadstappen bij spuzies, dat kan laaien man Toastrappers plus, dan en vlam als een man Die de fuck. bitch die plat, die dat spider man En I, I, I, her, simpel weg om ik Ja, <laughs> For all y'all motherfucking artists, the best Nindo Brr Ice Cow. Yaga yaga yo. Yaga yaga yaga, yaga, yaga yo yo. <laughs>